De advocaat werkt bij een kantoor in Waalre en de FIOT deed daar vorig jaar een inval. De advocaat werd verdacht van valsheid in geschriften en faillissementsfraude, maar is niet vervolgd. Het isoleren van huizen met peurschuim mag voortaan alleen nog als aan strenge veiligheidseisen wordt voldaan. De Europese brancheorganisatie heeft dat besloten vanwege de gezondheidsproblemen bij tientallen bewoners.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 Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op citroen.nl. Citroën. Citroën Creatief technologie. Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1. Dingen, je er, nou uh, nee, er zijn twee dingen, zei op de nou altijd? Er zijn twee dingen. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Annette van Tricht. Goedenavond, met vandaag twee gasten... die zich bekommeren om de gezondheid van onze medemens. Straks Steun Bousema, die een pil heeft ontwikkeld... waardoor de malaria-mug het loodje legt. Maar nu eerst mevrouw Elke Bonsen... Arts van beroep, mevrouw Bonsen, van harte welkom. Dank u wel. U heeft een mooie dag beleefd. Een verrassende dag. Het, Het was... nieuws kwam vandaag naar buiten. Uh, ja, ik was verrast dat vandaag naar buiten kwam. En ook verrast en aangenaam verrast op de media-aandacht. Ja. Het nieuws was dat de Nationale Ombudsman gaat onderzoeken uh, hoe de... Medische hulpverlening aan uitgeprocedeerde asielzoekers uh, gaat. Ja. En u heeft een tijdje terug een klacht ingediend. en die werd dus vandaag, zeg maar, uh, die is al eerder gehonoreerd. maar vandaag kwam dat nieuws naar buiten. Inderdaad, in september ben ik naar de ombudsman gegaan. omdat uh, ik met enkele artsen in tentenkamp in ter -Apel hebben medische zorg verricht, verleend. En we zijn daar enorm geschrokken van de algemene lichamelijke en psychische toestand. van de mensen die we daar tegenkwamen. Um, Beschrijf eens de eerste keer dat u dacht van, ik, ik ga daar naartoe. Hoe, kom, hoe komt zoiets We zijn er per zijn we eigenlijk naar het gegaan. toegegaan. We moesten toevallig in de buurt zijn. En ja. ik had op tv gezien van, er is een uh, tentenkamp en een protest gaande. Nou, we gaan er even langs. We gaan een kistje sinaasappels brengen om de mensen even te ondersteunen. Uh, we zijn er langs gegaan en we zijn eigenlijk niet meer vertrokken. Want de mensen hadden echt dringend ja, medische hulp nodig. Ja. En, en wie zijn we? Uh, dat is mijn partner, die tevens arts is. En ja. uh, de heer Van Melle. Dat is een uh, dokter die al langer met ja, deze materie bezighoudt. Kunt u beschrijven wat u aantrof? Um, mensen die heel erg diep zitten. De mensen zijn gevlucht uit het land van herkomst. Ze zijn getraumatiseerd. Psychisch dan wel lichamelijk zijn ze hierheen gekomen. Met de psychisch dan wel lichamelijke trauma's. Um, in Nederland worden ze dan opgevangen binnen het uh, asielzoekerscentra. Ze worden niet of nauwelijks gescreend daar. En ook binnen de asielzoekerscentra zelf is niet of nauwelijks goede zorg voorhanden. Er zijn wel dokters, maar die dokters die, um, ja, zijn heel moeilijk bereikbaar voor de patiënten. Men wordt vaak afgedaan door, door een doktersassistent mm -hmm. of een verpleegkundige. En die geeft of een paracetamol of een antidepressivum. Als mensen uitgeprocedeerd zijn, belanden ze op straat... Um, en de, ja, ze weten eigenlijk niet welke rechten ze hebben op medische zorg. De, ja, ze hebben natuurlijk recht op medische zorg, maar ook artsen en uh, instanties weten eigenlijk niet dat ze, ja, dat ze vergoedingen kunnen krijgen voor deze ja, zorg. Ja, daar komen ze op. Ja. Um, wat, zijn, wat zijn de meest schrijnende gevallen die u toen aantrof? Ja, nee, echt. U kunt het zo gek niet bedenken of het liepen rond: natuurlijk uh, verwaarloosde long longontstekingen, uh, verwaarloosde, verwaarloosde huidontstekingen, diabetici die totaal ontregeld waren. Uh, Tandheelkundige zorg, mensen met echt hele, nou, sorry dat ik het zeg, hele rotte gebitten. Ja. Die daar maar rondliepen met, met ja, pijnklachten, kiespijn, uh, et cetera. Maar ook echt geslachtsziektes die totaal ontaard waren. Ik had niet verwacht dat ik zulke ziektebeelden ooit nog in Nederland aan zou treffen. Nooit. En ook, ook jonge mensen? Uh, ook jonge mensen, twintigers, dertigers, die gewoon ja, rondlopen. En, we blijven rondlopen met klachten die in eerste instantie misschien heel goed te behandelen waren. Voor een Nederlandse patiënt die naar een huisarts gaat, was het heel goed te behandelen geweest. Mm -hmm. maar als mensen een paar jaar op straat hebben geleefd en verstoken van enige medische zorg, ja, het ontaard gewoon. En dat is ja, heel triest om te zien. Laten we eens luisteren nog naar een fragment uit mei vorig jaar. Toen dus die 350 uitgeprocedeerde asielzoekers uh, daar woonden. Uh, in de hoop om alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Nou, een collega kan ik niet zeggen, maar wel een hulpverleens te gaan horen. Ja, het groeit nog steeds, het wordt groot en het is ja, eigenlijk heel jammer... Dat het, en het is schandalig hè, dat er zoveel mensen op straat staan. Het, uh, het laat zien hoe triest de situatie is in Nederland. Mensen eisen niks, die willen graag onderdak en die willen recht, willen recht op leven. Dat is geen eis, dat is hun hoop. Hoe is dat toen verder gegaan? Want ik bedoel, je kan er rond blijven lopen en, en hulp blijven verlenen... maar uw leven gaat ook door en dat van hen ook? Um, ja, in eerste instantie hebben we uh, de fracties van de Tweede Kamer aangeschreven. We hebben Kamerleden aangeschreven. Er is ook gedebatteerd, met name over de gewelddadige ontruiming ook van Tentenkamp. Mm -hmm. um, maar daar is verder niets mee gedaan. Hoe, hoe komt dat? Waarom vond u geen gehoor bij politici? Ja, een hele goede vraag. Ik weet het niet er over gedebatteerd. Men zegt, oh wat erg, wat erg. En vervolgens worden er gewoon geen concrete afspraken of geen concrete acties op ondernomen. Men gaat gewoon verder met... ja. Maar hoe interpreteert u dat? Heeft dat bijvoorbeeld te maken, zou dat te maken kunnen hebben met het ongure klimaat? Wat er heerst ten aanzien van asielzoekers? Ze zijn uitgeprocedeerd en. Uh, ja. Ik denk dat het voor een groot deel onwetendheid is. Kijk, u moet zich voorstellen, in mei uh, 2012 was het grote Tentenkamp in de Apel. En voor die tijd had ik, dacht ik ook dat het in Nederland goed geregeld was. Maar het is in Nederland helemaal niet goed geregeld. Ja, misschien op papier wel. Maar de mensen die op straat leven, de mensen die hierheen zijn gevlucht om een beter leven te krijgen, ja, want geen mens vlucht om niets. En maar die, het kan die toch niet zijn en, met, dat en, je met camera's en radio en tv bij spreekt... Ja. dat het de politici niet bereikt? Willen ze hun handen er niet aan branden, denkt u? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. We, zijn, uh, we hebben ook nog een rond de tafel gehad in Den Haag... ook met kamerleden ook over deze materie. Daar is verder niets uitgekomen. Nee. Vandaar ook dat we deze klacht hebben neergelegd bij de ombudsman. Want we lopen gewoon op tegen de muren van de overheid. Van ja... We proberen overal de bel ja. te trekken, maar nergens wordt gehoor gegeven. En hoe, hoe heeft u de klacht ingediend? Want ja, zo'n ombudsman dat ja. lijkt zo ook een nee, beetje het is heel ver makkelijk. weg gestaan, <laughs> voor mijn gevoel. Nee, het is heel makkelijk. Men, uh, men schrijft een e-mail of ja, men belt even. En uh, ja, zo op die manier krijg je contact. En word uh, je vriendelijk te woord gestaan. En uh, ja, ik heb de zaak zaak en men uh, heeft een vooronderzoek gestart. Toen heeft men inderdaad gesignaleerd dat er een probleem is. En uh -huh. zo zijn, uh, is men verder gegaan. En Alex Bedenkmeijer heeft dus vandaag eens dan naar buiten gekomen... Ja. dat hij inderdaad de ja. situatie gaat onderzoeken. Wat kan hij dan? <laughs> dat is een hele goede vraag. Dat moet, hij, dat moet, hij, ja, dat moet aan hem vragen. Nee, maar u zit er natuurlijk ja. middenin. Ik bedoel, wat zijn zijn mogelijkheden? Um, kijk, in eerste instantie, kijk, op papier, zoals ik al eerder heb gezegd... lijkt het inderdaad wel heel goed te gaan. Maar de praktijk werkt gewoon anders uit. Er is eerst een regeling, de zogenaamde CVZ-regeling... Uh, maar die is veel te onbekend bij artsen en instanties. Het zegt mij ook niks. Wat is dat? Het is het college voor zorgverzekeraars. En die ja. hebben een uh, regeling voor onverzekerbare vreemdelingen. Um, maar, maar artsen een onverzekerbare... en instanties zijn gewoon niet op de hoogte. Kijk, ja. patiënten worden gewoon weggestuurd bij de eerste hulp. Patiënten worden gewoon weggestuurd bij, bij, bij, uh, bij, bij ja, overal bij de huisarts. Bij specialisten, bij ziekenhuizen. En dat mag gewoon niet gebeuren in een land als Nederland. Dat nee, dat ja. is onbarmhartig. Ja, maar aan de andere kant, je bent een uitgeprocedeerde asielzoeker. Ja. Je hebt ook geen uh, recht meer op een huis of op scholing. Waarom dan wel op medische hulp? Dat is gewoon een mensenrecht. Het is een mensenrecht. Het recht op medische zorg is een mensenrecht. En vergeet ook niet, het is ook in ons algemeen belang. Kijk, als iemand, antibi Kijk, als iemand uit, antibiotica ja. slikt voor, ik noem maar wat, een longontsteking... Die antibiotica heeft hij van zijn vriendin gekregen... die die antibiotica had voor, voor een huidontsteking. Mm -hmm. Op die manier ben je de ziekte totaal verkeerd aan het behandelen. Werk je resistentie aan de hand. Dat willen wij helemaal niet hebben aan Nederland. Ook het algemene volksgezondheid moeten we aan denken. Wat ik zei, de, de, de soas, de seksueel overdraagbare aandoeningen. Ja, dit is gekbarend. Ik had niet verwacht dat ik, ja, dat ik het zo ontaard nog zou kunnen tegenkomen in Nederland. Die situatie die we hebben gezien in Tentenkamp... en ook daarna, want we hebben ons daarna ook nog steeds bezig gehouden... met de vluchtelingen. Je zou dingen eerder verwachten in een derde wereldland als je deze... niet ingrijpen, dan ben je nog verder van huis. Ja, natuurlijk. Kijk, op het moment dat je vroeg ingrijpt in de ziekte, in een vroeg stadium... dan ben je veel goedkoper uit dan dat je dingen laat ontaarden en ja, mensen laat lijden. U bent begonnen met uw echtgenoot, die dus ook arts is, met een kistje sinaasappels. Maar ja. werden dat uiteindelijk doeltreffende medicijnen? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben daar medicijnen verstrekt. Hoe kwam het daaraan dan? Via Komt de apotheek. Het? In eerste instantie uit eigen zak betaald. Ja. En wat, die medicijnen die dan nou rondgaan, uh, dat heeft ook nog bepaalde ja, consequenties. Ik, ik bedoel, denken ja, ze dan ik, dat nou ze overal ja. voor helpen? Ik weet het niet. Kijk, op door, de, door het gebrek aan medische zorg... is er een heel illegaal circuit ontstaan aan, aan, aan medicijnenhandel en dergelijke. Ik heb er ook geen zicht op. Maar ik weet wel dat het een to to totaal onwenselijke situatie is in Nederland. Wat bedoelt u? Nou, wat, precies wat ik zeg. Men moet niet ga illegaal gaan handelen in, in, in medicatie. Uh, de antibiotica van de 1 moeten de ander niet gaan gebruiken. De bloeddrukremmers van de een... moeten de ander niet gaan gebruiken. En dat gebeurt wel? En dat gebeurt op dit moment wel. En dat is zeer schijnend. Ja, en, en hoe zegt u ook... er is heel veel onwetendheid bij artsen. Want je kunt die uh, uitgeprocedeerde asielzoekers... wel degelijk helpen. Ja. Waar, waar is de gebrek aan in informatie? Wat is er. Uh, nice. simpelweg gezegd de, dat men uh, een vergoeding kan krijgen voor de zorg aan ongedocumenteerde mensen. Wat bedoelt u met ongedocumenteerde De zogenaamde illegale. Ik vind illegale een beetje oh, een, een rotwoord okay. in de zin van de mensen. Oh, ja, kan ja, ja, dat mensen in feite niet illegaal zijn. Ja. Maar de meeste mensen hebben gewoon niet de juiste documenten om in Nederland te verblijven. Maar hebben wel recht op medische zorg. Daar is ook gewoon een regeling voor. Maar veel artsen weten het ook niet. Dus veel van mijn werk bestaat ook uit gewoon het voorlichten van mijn collega's. Van mensen, er is gewoon een regeling. Mm -hmm. En jullie kunnen deze mensen ook gewoon zien. En jullie kunnen deze mensen ook gewoon doorverwijzen. Dus een, ja. iemand zonder... Want jij, die heeft ja. natuurlijk ook geen identiteitsbewijs. Ze komen in een ziekenhuis. Hoe gaat dat dan? Uh, veel mensen hebben inderdaad geen identite identiteitsbewijs. Ja, dan maar gewoon op uh, De vergoeding, die is volkomen anoniem. Mm -hmm. ja. Goed. Meneer Brenning Meijer gaat zich uh, ermee bemoeien. Gelukkig maar. Ja. ja. En, en, en hoe ziet u dat voor zich verder, dat, dat pad? Mm -hmm. uh, daar heb ik geen zicht op. Dat moet dan de heer Brenning mij vragen. Wat ik zeker wel hoop is dat met name de psychiatrische patiënten... want dat is een enorm grote groep, ja, ja, dat is een enorm grote groep mensen die daar problemen probleem mee heeft. Ja. Dat die in ieder geval geholpen worden. En ook gewoon de somatie dus de lichamelijke klachten... dat de mensen daar gewoon ook terecht mee kunnen. Ja. Gewoon bij een huisarts, gewoon bij de eerste hulp. Dat ze gewoon niet weggestuurd mee worden... en dat ze gewoon de hulp krijgen waar ze ook een recht op ja. hebben. Wat zou u wensen van de politici? Ik bedoel, het feit dat zij het kennelijk niet thuisgeven, dat, dat is toch ook... Ah, weet u, um, op zich de, op papier lijkt de zorg wel in orde. Op papier lijkt het wel alsof uh, de, de zorg aan asielzoekers en illegale goed geregeld is. Alleen de implementatie van de regels, daar schort het gewoon aan. En daar moet aan gewerkt worden. Ja. De onwetendheid ook, wat u ja. zegt, er kan dus veel meer. Goed, dan, dan wordt u vanochtend wakker. U vertelde eerder van dat u een trouw Radio 1 luisteraar bent. Ja, en ja. Wat, wat voor dag heeft u beleefd vandaag? Um, in feite een hele rustige dag. Vanmorgen was ik gewoon aan het werk. Vanmiddag heb ik mijn administratie gedaan. Eerlijk gezegd ben ik nogal media schuw. Dus de telefoontjes van, de, van, van kranten en dergelijke hebben gelukkig andere mensen overgenomen. En u bent wel vandaag dus uh, gelukkig hier gekomen. om in de wereld, Radio 1 luisteren. Om het toe te lichten. Dat begrijp ik. Nee, maar ik bedoel, um, u heeft toch uh, succes behaald met, met uw actie. Hoe u het ook wend of verkeerd. Wat, ja, wat doet niet, dat met Nee, Ja, nog niet. Ik bedoel, de vluchtelingen zitten nog steeds op straat. Ze zitten nog steeds in de vluchtkerk. Ze zitten nog steeds... In feite is er nog niks veranderd. Mm -hmm. Kijk, er wordt nu wel met extra aandacht naar gekeken. Maar in feite uh, zitten de mensen nog in dezelfde ellendige situatie als, als, als voorheen. Ja... Ze zijn gevlucht uit de ellendige situatie. En dat ze deze situatie accepteren waar ze nu zitten... Ja, dat, ja, dat betekent alleen maar dat ze in hun eigen land nog veel slechter hebben. En dat is, uh, ja, dat is ja, zeer triest. Tot slot. Uh, welke aanbeveling zou u doen aan de medemens? Kijk goed rond. Illegale mensen, ongedocumenteerde mensen proberen zich te verstoppen. Um, maar ze hebben het zeer moeilijk. Ze zijn zeer kwetsbaar voor uitbuiting... En uh, ja, mensen, open je ogen, want er is heel veel loos in Nederland. Wat kun je als privépersoon dan, wat u zegt opletten. Ja, gewoon opletten. Want je, je ziet ze zitten, je ziet, je, je ziet ze staan in, in de straat, open je ogen en, en, en help, help je medemens. Goed, we gaan het, uh, we gaan het bijhouden, hoe het, hoe het verder verloopt. Ik dank u zeer voor uw komst en, uh, en, en de goede actie die u ondernomen heeft. Ja. Dank gaan u wel gedaan. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen, met Annette van Tricht. Geef hem een lel. Ze blijven irriteren. Mijn tweede gast is uh, Teun de Bouwsema. Teun, hartelijk welkom. Dank. Uh, ja, voor de meeste mensen betekent dit geluid uh, muggenbult en jeuk. Maar in Afrika betekent dit iets heel anders, malaria. Ideeën, Klopt, ja. Ja. Ieder jaar sterven er 800.000 mensen aan malaria. Vooral Afrikaanse kinderen zijn het slachtoffer. Maar de ziekte komt ook voor in Azië en Zuid-Amerika. Nou, welkom. U bent uh, malaria-onderzoeker. Klopt, ja. U aan... komt uit Nijmegen, verbonden aan? Verbonden aan Nijmegen en aan, de, aan een tropeninstituut in Londen. Ik werk op twee instituten. Ja, en meneer Bousema, u heeft een pil ontwikkeld waardoor de, de malaria-mug het loodje ligt. Ja, en dat is een van de spannendste studies die ik tot nu toe heb mogen uh, doen. Uh, het is namelijk een heel elegante, simpele oplossing voor een groot probleem. En het grote probleem is volgens mij dat het malaria zich zo efficiënt verspreidt. En dat uh, zorgt er echt voor dat die 800.000 kinderen per jaar overlijden aan malaria. Vertel eens, wat is wat... Is het voor pil? Wat heeft u ontwikkeld? Wat doet nou, hij? Het geinige is eigenlijk dat ik niks heb ontwikkeld. Wij bij toeval hebben wij ontdekt dat een pil die eigenlijk ontwikkeld is... voor vlooien bij honden, ja? dat die allerlei bijwerkingen heeft. Wij deden, uh, nou, van die pil was bekend dat die vlooien doodde En daarvoor was hij ontwikkeld. was ook bekend dat die darmparasieten doden. Dat was gewoon ja. zeg maar dat, dat bandje wat wij omgeven aan onze huisdieren? Nee, het, was, het is echt de... een pil. Ivermectine. Het is ja? een bestaande pil ja. die je aan huisdieren kunt geven. En die pil doodt ook wormen. En wij gebruikten die pil ook bij dieren. Die wij gebruiken voor bepaald onderzoek. Om die dieren te ontwormen. Je moet goed zorgen voor de, voor de proefdieren. En een toevalsbevinding was dat uh, als wij die dieren vervolgens volgens gebruikten bij uh, muggen-experimenten... dat die muggen het niet overleefde. Dus dat was zonde, want het was een heel experiment was mislukt. En toen later dachten we... van dat is wel een mislukt experiment. Maar misschien zit daar wel een heel erg nuttige toepassing. Dus echt een toevalsbevinding... Mooi. die wel eens gevolgen kan hebben. Ja. U heeft hem uitgeprobeerd ook zelf? Met de Ik heb hem, geweest? hem ook zelf uitgeprobeerd, ja. Echt? Dat, Klinkt gek, ja. uh, maar uh, bij veel onderzoek moet je dat eigenlijk niet doen. Maar er zijn best veel voorbeelden uit de geschiedenis... waar mensen toch dachten, ik probeer het eerst op mezelf. En dit is een pil die ook veilig is voor mensen. Die is ook geregistreerd voor gebruik bij mensen. Niet voor malaria. Uh, maar als je het zelf neemt en je neemt een buisje bloed af... en je geeft dat aan muggen of je houdt je, je arm in een kooi met muggen... dan uh, hebben die uh, muggen ineens een hele kleine kans om het uh, een week uit te zingen. Eigenlijk binnen een paar dagen liggen alle muggen het loodje. Oké. Okay. U um, komt net terug uit, Burkina Faso? Burkina Faso, vorige week, ja. Wat heeft u daar gedaan? Nou, daar hebben we dus, uh, beseffende dat het heel leuk is om zoiets op jezelf uit te proberen... maar dat zet natuurlijk geen soda aan de dijk, gaan we het daar echt goed uitzoeken. Dus we zijn daar bezig met een studie waarin we 120 uh, mensen met malaria behandelen met malariamiddelen... Want malaria is een parasiet waar je ziek van wordt. Maar mensen hebben de malaria, hebben ze al? Die hebben malaria. Ja. En hier is het eigenlijk, die pil is niet bedoeld om mensen te genezen van malaria. Daar heb je andere pillen voor. Ja. En die werken goed. Alleen die pillen werken niet erg goed in het voorkomen dat je de ziekte doorgeeft aan muggen. En dat okay. is eigenlijk niet zo goed bekend. Maar als mens krijg je natuurlijk malaria van muggen. Maar muggen krijgen ook malaria van mensen. En dat is eigenlijk een groot probleem bij malaria. Dus je kunt proberen te voorkomen dat die muggen besmet raken. En dit is een, een, een, volgens mij een heel elegante manier om te voorkomen dat muggen malaria krijgen. Want ze kunnen die parasiet wel opnemen als ze je bijten. Alleen ze overleven het niet. Dus ze kunnen de ziekte niet doorgeven. En dat zoeken we nu uit in 120 Burkina B's met, met malaria. En dat hopen we in de komende acht weken uh, hoop we antwoord te hebben op die vraag of dit echt goed werkt... en of je het ook kunt combineren met de malaria-middelen. Dus dan heb je een pil eigenlijk die, die mensen geneest... en die tegelijk mensen tot een muggendode maakt. En beschrijf eens hoe dat, hoe dat ging in Ouagadougou, neem ik aan. Ouagadougou, Ouagadougou. Ouagadougou daar zitten wij. Ja, het zijn allemaal mooie namen. Ja, Bijvoorbeeld Dialasso, Ouagadougou. Mijn ogen gaan helemaal glimmen. Ja, het, zijn, het, zijn, het is ook een, nou, een prachtig land. Ik zou het niet aanraden als toeristenbestemming. Maar het is een heel, heel leuk land om te zijn. Ik geniet er altijd erg van. Um, maar daar hebben wij een, een voorstel geschreven met, met een onderzoeksinstituut in uh, Burkina Faso... Uh, daar hebben we een instituut gevonden waar ze op grote schaal muggen kweken. Dus ze kunnen, als ik zeg ik heb duizend muggen per dag nodig... dan leveren zij duizend schone malaria oh, die muggen. Die laten we nog opnieuw aanmaken ook? Ja, die laten we aanmaken. Die ontsnappen niet. En die overleven dat niet zo lang. Maar we hebben die hm? nodig. Want wij willen uh, uh, mensen die pil geven. En dan willen we op drie momenten nadat ze die pil hebben gehad... willen we een buisje bloed afnemen. En dat aan de twee belangrijkste malaria muggen in dat gebied geven. En dan is onze vraag overleven die muggen het lang genoeg om besmet te raken met malaria. En dat moet fantastische televisie zijn als je in beelden denkt. Want dan zet u ook mensen erbij die besmet zijn met malaria. Ja, dat is heel vervelend. Maar ik bedoel, al die muggen zoomen daar omheen. Nee, dat... Het is, nou, dat, dat, dat zou een manier zijn. Dat zou wel de beste oh, tv geven. Zo denk ik. Ja, nee, dan, misschien is dat ook wel een idee. Uh, maar uh, op de radio kan ik wel zeggen dat we het zo niet doen. Uh, nee, wij nemen een buisje bloed af. En die mensen hebben dus geen contact met de muggen. Want dat zou ook... Uh, okay. vervelend zijn. Uh, want ik geloof toch altijd in grote aantallen... om echt te zien hoeveel muggen het loodje leggen... gebruiken wij 100 muggen per persoon per dag. Nou, dat, dat gaat jeuken. Uh, dus wij nemen een buisje af... en dat, dat doen we in een experimentele opstelling. Uh, uh, bieden we dat aan, aan aan muggen... die eigenlijk door een soort kunstmatige huid uh, hun bloedmaal nemen. Op zo'n manier, ik begrijp het. Um, hoe wordt je malaria-bestrijder? Ik bedoel... Ja, goed. ik heb niet vanaf de nou, zesde al een malaria. Nee. <laughs> een lastige vraag. Ja. Ik heb wel altijd iets willen doen uh, aan, uh, aan relevante problemen. Het malaria zijn natuurlijk heel veel relevante problemen. Precies. Vorige gast is ook heel duidelijk een heel erg belangrijk probleem. Maar uh, hoe stuit je erop in je leven? Hoe stuit iets, je erop in je ja. leven? Nou, ik wilde altijd wel iets doen, ook avontuur hebben. Ik heb nu tijdens mijn promotieonderzoek moest ik een keer een zwarte mamba doden. Nou. Dat is natuurlijk wel leuk om een keer een gevaarlijke slang ook te zien. Dat maakt oh, echt, het wel ja. spannend. Ja. Um, maar eigenlijk uh, wilde ik altijd wel iets doen met de Ik Werd ik aangetrokken door Afrika. Alleen ik zat een keer in Ghana als vrijwilliger. Uh, met een paar vrienden waren wij bezig met het opzetten van een ziekenhuis. Er waren heel veel boeken meegenomen, alleen niet genoeg boeken. En toen kwam ik in Accra, de hoofdstad, Kwam ik in een stoffige boekhandel. En daar was niet zoveel aanbod. En het was eigenlijk of Oorlog en Vrede van Tolstoy... of een taaiboek over malaria. En eigenlijk leek me dat nog beter te verteren... dan Oorlog en Vrede van Tolstoy. En toen heb ik dus ergens in het, in het regenwoud in, in Ghana... heb ik me dus verdiept in malaria eigenlijk uit verveling. Maar toen dacht ik, dit is wel een boeiende ziekte. Ook een ziekte waar eigenlijk veel te weinig aandacht voor is. Mm -hmm. 800.000 doden per, uh, per jaar dat is natuurlijk enorm. En er gaat verhoudingswijs heel weinig geld naartoe... En het frustrerende is eigenlijk dat die ziekte goed te genezen is. Je kunt, als je vroeg genoeg bij de dokter bent, kun je altijd genezen van malaria. Ja. Alleen is het dus helaas in Afrika niet zo, niet zo eenvoudig. Hoe, hoe onmachtig uh, maak je dat? Want aan de ene kant bent u wetenschapper, u probeert het te bestrijden. Uh, aan de andere kant heb je ook geld nodig. Ja, nou, daar heb je goede vrienden voor nodig. Uh, die heeft u, hè? Ik heb een hele goede vriend, die heet Bill. En zijn ja. vrouw heet Melinda. Nee, maar Bill en Melinda Gates uh, riepen in 2007 van... wij gaan malaria uitroeien. En toen zeiden eigenlijk alle malariaonderzoekers kan helemaal niet, want er is zoveel doden. Dat kun je niet uitroeien. Je kunt wel onder controle krijgen misschien. Ja. Laten we er veel werk naar doen. Maar uitroeien, dat is wel heel optimistisch. Maar als volgens iemand zegt, we gaan het uitroeien... en ik pomp er tientallen miljoenen dollars per jaar in... dan zie je ineens dat toch het hele, uh, hele beeld verandert. Ook een beetje opportunistisch. Je gaat, kunt wel heel hard roepen, dat lukt nooit. Maar als je denkt, ik kan het wel proberen en ik kan er geld voor krijgen... dan is ja. dat natuurlijk ook, uh, ook ja, opportun om daarin mee te gaan. Hoe verloopt het? Contact dan richting nou, helaas eerst eerst heb ik te... hem zelf nooit gezien. Ik kon hem nooit mm -hmm. zelf zien, maar toen werd net, uh, uh, was mijn vrouw zwanger van een kind. En toen dacht ik: ja, <laughs> twee belangrijke dingen, maar één is dan duidelijk belangrijker dan de ander. Um, nou, hulde, u bent naar de geboorte van uw zoon of dochter. Ja. Nou, toen. Ja. Um, ik, ik, ik, er is daar een hele foundation. Bill en Melinda Gates ja. Foundation. En die geven af en toe ook geld voor wilde ideeën. Waar eigenlijk geen bewijs voor is. En dan geven ze een ton. Wat klinkt als heel veel geld. Maar dat is eigenlijk niet eens zo heel veel geld. En daarmee kun je bewijzen of je onderzoek hout snijdt. En als het hout snijdt. En je kunt uh, de Gates Foundation ervan overtuigen, dan krijg je miljoenen miljoen om echt te zorgen dat je er ook iets mee kunt doen. En, en hoeveel heeft uh, de malaria bestrijding gekregen? Ik, kan dat, ik, ik weet het, zo, nee. het gaat echt om, om honderden miljoenen waar bijvoorbeeld een vaccin dat laatst, uh, waar, ze, uh, waar de Gates Foundation heel veel geld in heeft gestopt, daar gaat het echt om, uh, om een half miljard ongeveer wat er in totaal zo. in Gaan zitten over vele jaren, maar het, er is wel. Uh, het is wel zo dat zo'n is dat een van zijn speerpunten. We weten allemaal dat Bill Gates in, in het charity doet en uh, heel veel geld weggeeft aan liefdadigheid. Is, is, is dit dan een groot speerpunt van hem? in? Malaria, tuberculose en HIV-dat dat zijn echt grote speerpunten voor hem. Ja. Ook andere, ook andere ziekten, maar echt armoede-gerelateerde ziektes, zoals wij het noemen. Want ja. je, je malaria komt voor in arme gebieden, maar het houdt gebieden ook arm. Want als jij, eh, als jij twee op de vijf kinderen verliest aan malaria... en in sommige gebieden is dat echt het geval. Als je aan iemand vraagt hoeveel kinderen heb je... dan zegt ze, ik, was, ik heb vijf kinderen gebaard en er zijn nog drie in leven. Dan heeft dat een enorme impact op hoe je ook in het leven staat. Heel veel ziekteverzuim. Kinderen die het overleven kunnen problemen krijgen op school. Dus het zorgt ook voor leerachterstand. Eh, enorme kosten alleen al van de behandeling. Dus het, de ja. schatting is dat het wel... Afrika als continent wel 30 miljard per jaar kan kosten. Dus malariabestrijding is ook armoedebestrijding. Ja. U praat er nu, uh, zo bedoel ik niet, maar heel klinisch over. Maar ga eens terug wat het met u persoonlijk deed. Want u reist heel wat af door Afrika. Ja, ik, wat, wat doet uh, dat met je? Als je dat, uh... wat doet, ja, ik, ik heb tot nu toe het geluk gehad dat ik op heel erg, op heel veel prettige plekken ben geweest met heel Goede collega's. Ik heb ook twee jaar met mijn vrouw in Tanzania gewoond. Wat wij allebei zien als een enorm prettige tijd. Je ziet ook veel ellende. Maar, en dat is eigenlijk een van mijn frustraties met het praten over Afrika. Dat Afrika is natuurlijk een continent. En het is niet een, een land dat allemaal dat aan een noodinfuus ligt. Er zijn heel veel gebieden waar het heel goed gaat. Eigenlijk gaat het met Afrika als continent. Als geheel gaat het heel goed. Um, en de gebieden waar ik heb gewoond... heb ik eigenlijk altijd met heel veel plezier gewerkt. En het vervelendste gebied waar ik heb gewerkt... dat was het gebied in Kenia... waar ik die uh, zwarte mama heb gedood. Maar dat heeft er niks ja. mee te maken. En nog even een stoer verhaal. Hoe <laughs> heb je dat gedaan? Hoe even doe je verhalen? dat? Ja, dat heb ik met een paar mensen gedaan. Dat was eigenlijk niet zo heel erg stoer. Maar... Dat gebied daar was, uh, 43% van de mensen was HIV-positief. En dat was heel treurig, oh, want ik had ja. dus ook vrienden daar. Ook een vriend die zijn, uh, uh, zijn zoon Teun Bouwsema heeft genoemd, als één naam. Uh, wat ook vrij onzinnig was. Maar die, die vriend is bijvoorbeeld ook overleden aan HIV. En dat vond ik wel een van de schrijnende dingen. Dat je echt ziet in zo'n gebied dat collega's die je hebt... dat die wegvallen in de jaren dat je daar werkt. En uh, dat is nog steeds een gebied waar ik met veel plezier... Kon. Er staat uh -huh. Victoria meer in Kenia. Maar het is, dat, dat, dat deed me echt wel wat. Dan, dan is, komt het ineens er heel erg dichtbij. Dan zijn het geen statistieken van 800.000 nee. mensen per jaar. Maar zijn het twee mensen die je heel erg goed kent. Wat u enorm motiveert om, om, door, te om gaan. door te gaan. Ja. Ja. Uh, ziet u uzelf ooit met uw gezinnetje ook in, in Afrika wonen? Ja, eigenlijk wel. We hebben uh, uh, twee jaar met heel veel plezier in Tanzania gewoond. Toen hadden we nog geen kinderen. Maar... De kwaliteit van leven is daar eigenlijk ook wel heel erg goed. We hadden een mangoboom in de tuin, een bananen uit de eigen tuin. Uitzicht op de Kilimanjaro hadden wij vanaf onze veranda. Um en het, eigenlijk was het een heel, heel prettig leven. En wij zien onszelf eigenlijk over een paar jaar ook wel weer eens een tijdje in, in Azië of in Afrika wonen. Maar kunt u uw eigen kinder, kinderen beschermen tegen die malaria-muggen? Ja, nou dat is wel een. een een het is probleem. fijn om te ontbijten als je, met je een mango. Maar het gaat niet om de mango bij het ontbijt. Nee, als je in een goed huis woont, dat is ook weer de frustratie. Een goed huis en, en, en goed zorgen dat je als de muggen. Gaan bijten en dat is toch s'avonds laat dat je binnen bent en dat ja. je een klamboe hebt. En bij de eerste koortsaanval alert zijn, dat kan echt wel de ellende voorkomen. Maar een collega van mij heeft 15 jaar in Afrika gewoond met drie jonge kinderen. En hij heeft wel bij zijn oudste dochter een keer een heel eng moment gehad dat ze echt met stuipende koorts en malaria in bed lag. En toen dacht hij wel, dit is een risico dat je neemt. Uh, en dan voel je je ook meteen wel schuldig dat je dat je kinderen aandoet. Maar je kunt dat, je kunt dat uh, gelukkig als, als, als westerling met geld... kun je dat wel, uh, wel controleren, hoeveel risico je neemt. Ja. Het zou ook wat zijn als er veel meer stenen huizen kwamen, natuurlijk. Hè. Ja, en nou, dat is, weer, dat is eigenlijk een beetje zoals de riolering in Europa. Die een ja. enorme, dat is de beste public health interventie geweest. In Afrika, denk ik, dat als jij iedereen een goed huis zou geven. waar minder muggen binnenkomen. dan los je ook heel veel op uh, ja. met malaria. Je lost het niet helemaal op, maar het is wel een, een heel erg low-tech oplossing voor een heel ja. groot probleem. Volgende keer, als ik u uitnodig, vertelt u over hoe je dan een mamba omlegt. Heel goed. Maar van de he. olifanten blijft u af, denk Denk erom. <laughs> ja. Hebben we ook twee olifanten in Nederland gaan die weer ruzie maken met elkaar? Daar maak ik me naar zorgen. Te, ook die terecht, aan, terecht. Die voor. Goed, Thaise regering uh, moeten we gaan tekenen. De nieuwslezeres schuift aan. Zo dadelijk, Henny Schut met NOS langs de lijn. Theo Boekarest speelt tegen Ajax in de Europa League. Maar nu eerst de hoofdvunten van het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De krijgsmachten van Nederland, België en Luxemburg gaan intensiever samenwerken. De defensieministers hebben daarover een overeenkomst getekend. Ze hebben onder meer afgesproken om in België een gezamenlijk opleidings- en trainingscentrum voor parachutisten te vestigen. En ook moet er een Benelux helikoptercommando komen.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 De bewoners van huizen die worden geïsoleerd met pur schuim moeten voortaan hun huis uit tijdens de werkzaamheden. De fabrikanten van het schuim hebben strengere eisen opgesteld... voor het aanbrengen van zulke isolatie. Ze deden dat nadat tientallen mensen ziek waren geworden... waarschijnlijk door chemische dampen. En tot zover het nieuws van dit moment. Langs de lijn met Henry Schut... Goedenavond. De enige Nederlandse ploeg die nog is overgebleven in het Europa -Cup, Cup voetbal speelt vanavond. En daarom zijn we er extra lang met vrijwel helemaal live. Theo Abucarest tegen Ajax straks vanaf even na negenen. En in het matchcenter houden we alle andere wedstrijden van vanavond nauwkeurig bij. 16 in totaal. En één daarvan is er al afgelopen. En niet zomaar één. Frank Wielaert. Want in die wedstrijd speelt Atletico Madrid. Speelde Atletico Madrid. Want die wedstrijd is dus inderdaad al klaar. Uit bij Rubin Kazan in Moskou in het Luzhniki stadion Thuis had Atletico Madrid de cuphouder. Vandaar dus heel belangrijk. al met. 2-0 verloren. En dat moest dus goed gemaakt worden. Dat leek heel even te gaan lukken in de 83ste minuut toen Falcao de 0-1 maakte. En zeker toen Navas een paar minuten later voor Rubin Kazan nog een rode kaart oppikte. Maar uiteindelijk kwam Atletico Madrid tekort En verliest het dus van Rubin Kazan. De titelhouder is uitgeschakeld. Atletico Madrid ligt eruit. En straks onder meer ook aandacht voor de wedstrijd waaruit de mogelijk volgende tegenstander van Ajax komt. Als Ajax vanavond overleeft dan is dat of Chelsea of of sparta Braga volgen het allemaal. Naast voetbalaandacht voor de wereldkampioenschappen... baanwielrennen in Minsk en Wit-Rusland. En nu om te beginnen een zeer bijzonder en ook aangrijpend... schaatsverhaal van Stefan Groothuis. Hij is in 2011 behoorlijk van de leg geweest. En dat is nog zwak uitgedrukt. Groothuis vertelt in gesprek met NuSport en met Studiosport... dat zelfmoord door zijn hoofd is geschoten. In de aanloop naar het schaatsseizoen 2011-2012... raakte Groothuis in de war een Hele serie gebeurtenissen. Onder meer een gecompliceerde aankoop van een huis, de geboorte van zijn zoon en het naderende schaatsseizoen. Slapen deed hij nog nauwelijks. Ja, dat is wel een cirkel die doorbroken moet worden. Ik, heb later, ik ben op een gegeven moment ook naar een psycholoog gegaan. Daar heb ik een jaar gelopen of zo. En uh, die, die zei op een gegeven moment: dat, ik van, ja, dat, dat slapen is gewoon op een gegeven moment ook echt funest voor je. Als je gewoon, gewoon een maand niet slaapt, dan, ja, dan, dan, dan ga je gewoon zo uh, dysfunctioneren. Er is geen oude meer aan. En dat. Uh, dat heeft het natuurlijk ook wel allemaal tien keer erger gemaakt. Ja. Nou vertel je dit verhaal chronologisch, omdat ik hier er ook zo naar vraag... en dat, dat, daar kunnen we nu verder in gaan. Maar als je nou heel even dat moment eruit pikt, is bijna onvoorstelbaar. Zo iemand die uh, wekelijks optreedt uh, voor een camera... die schaats op het hoogste niveau, druk aan kan op wereldbekerwedstrijden... zat dus in de zomer um, ja, in een impasse, visieuze cirkel waar hij niet meer uitkwam. Ja. Dat is voor jezelf toch ook bijna niet te bevatten? Nee, ja, dat, dat is ook, is ook heel, heel raar. Het is ook, uh... Of heeft dat er dan even allemaal niks mee te maken? Nee, dan is, op dat moment is, uh, schaatsen was gewoon uh, 10.000 mijl verderop. Zeg maar. Ik was daar gewoon echt 0,0 mee bezig. Op dat moment was alleen dat probleem uh, waar ik mee bezig was. En, en dat kon ik niet stoppen. En, en uh, ja, er waren, daar, dat riepen heel veel andere vragen bij mij op. van Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Er, er moet, op een gegeven moment begon ik echt te denken... er moet toch een reden zijn waarom dit gebeurt... En, en dat soort dingen gingen mij heel erg bezighouden. Kon je die vinden? Uh, nee. Ik, uh, <laughs> ik, ik hoopte dus werkelijk dat er, dat er een soort reden was. Ik uh, was altijd uh, niet gelovig. En uh, ik hoopte dat er op een gegeven moment echt misschien wel een soort God of zo zou opstaan. die me uit de hele ellende zou trekken. Um, dat soort vragen gingen me ook bezighouden. Um, maar daar ben ik op een gegeven moment ook weer doorheen gegaan. En uh, toen ben ik me. Uh, Juist uh, gaan realiseren, van uh, er is gewoon geen antwoord, het is gewoon zo gelopen. En uh, er is geen God die, uh, die jou daar eventjes uh, dit bedacht heeft of die je eruit gaat trekken. En uh, ik ben nog steeds atheïst gebleven. <laughs> Vind je het nu eng dat er niet een duidelijke oorzaak is geweest? Want ja, dan zou je zeggen, wie weet, het kan nog een keer gebeuren. Het kan iedereen overkomen, het kan ook jou nog een keer gebeuren. Ja, nee, zeker. En dat, natuurlijk, ik ben me er ook wel bewust van. Dat ik uh, dat is onder andere dus ook een reden waarom ik het vertel. Maar uh, ik ben er niet zo heel erg bang voor dat het me, dat het me nog een keer gebeurt. Maar uh, ik zal nooit zeggen dat het onmogelijk is dat, uh, dat mij dat nog een keer overkomt. Maar uh, ik, uh, dat zijn ook dingen die je ook realiseert op een gegeven moment waarvan je denkt ja, dat kan gewoon echt iedereen overkomen, denk ik. En uh, uh, Het gebeurt niet iedereen, maar het, het zijn wel, uh, als je ook gewoon de cijfers ziet van hoeveel mensen uh, bij een psychiater of psycholoog rondlopen, uh, zelfmoordgedachten ze hebben, hebben. Ja, dat zijn schrikbarende cijfers en eigenlijk... Uh, uh, dus er zijn schrikbaar veel mensen die daar uh, die problemen tegen kunnen komen, ja, om wat voor reden dan ook. Ja, dat vond ik ook twee schrikbarende woorden die in het artikel stonden. Het woord psychose stond erin en het woord zelfmoord stond erin. Niet direct dat je die gedachten had, maar ja, het feit dat het daarover gaat, dat, dat, dat, is, dat is angstaanjagend bijna. Um, is dat iets waar je achteraf van denkt van je afvraagt hoe dicht ben ik daarbij in de buurt geweest? Um...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 Nou nee, ja, dat is best wel shocking om dat te zeggen, ja, maar dat, uh, zo is het wel. Aldus dus van Groothuis. Een uitgebreide reportage van Jeroen Stekelenburg over Groothuis... is straks te zien in Nieuwsuur op Nederland 2, even na tien. Slide up to the living room. Yeah Harlem Shuffle van de Rolling Stones. Het is of was vandaag de tweede dag van de wereldkampioenschappen... baanwielrennen in Minsk met één Nederlander vanavond in de finales. Tim Veld was dat op het onderdeel Scratch. Aangeschoven, Sebastian Timmerman. Uh, Sebastian, um, hoe is dat afgelopen? Ja, net niet een medaille. Het is dus ja, ja, eigenlijk op zich wel goed afgelopen. Want hij maakt een hele goede indruk. Maar niet uh, goed genoeg om in de medailles uh, te vallen. Uh, Veld wordt vierde. Ja, dat, was, uh, dat is altijd een hele moeilijke wedstrijd, die, die scratch wedstrijd. Een korte wedstrijd, 15 kilometer... Uh, elk land rijdt met één deelnemer, dus je hebt ook geen ploeggenoten. Ja. Dus je moet heel attent rijden. Uh, met welke ontsnapping ga ik mee? Op wie reageer ik wel? En bij wie laat ik de anderen het werk doen? Hij was heel attent toen er een uh, kopgroep van elf man ontstond... halverwege de wedstrijd. Uh, maar uiteindelijk moest hij wel een Ieren laten rijden... Martin Irvine, en een Oostenrijker, Andreas Muller. Die uh, streden uiteindelijk om het goud. Uh, wordt gewonnen door Martin Irvine. Muller wordt tweede. En de sprint om de derde plaats verliest Tim Veldt al net... van de Australiër uh, Luc Davidson. Die wordt dus derde. Veld wordt vierde. Maar goed, hij liet wel zien dat hij in goede vorm is. En uh, morgen begint de zeskamp, het Omnium. Daar heeft hij in het verleden al wel eens een medaille op behaald. Ja. Uh, Tim Veld is een sprinter van origine die zich daarna is gaan toeleggen op de duuronderdelen. Dus nou ja, wellicht uh, is dit een goed voorteken voor die zeskamp. Maar uh, zuur is het wel natuurlijk. Ja, want de vierde plaats, je zei het al net niet, inderdaad. Um, is dat nou um, als je die vierde plaats ziet ook meteen misschien wel de laatste kans voor Nederland om nog echt iets van dit toernooi te maken. Want er werd al niet veel van verwacht. Nee. En dan is de scratch een onderdeel waarop het zomaar kan gebeuren. Ja, ja dat, maar goed, hij rijdt dus ook nog het Omnium. Ja. Uh, daar heeft hij al eens een medaille gewonnen. Maar dat uh, is, wordt wel steeds beter ja, bezet hè, ja. dan, dan in die ja, tijd. Ja, sinds het Olympisch ja. inderdaad is geworden... Is dat wel, wordt dat wel beter bezet. Uh, we krijgen ook stroetega schep nog op de koppenkoers. Dus er liggen links en rechts nog wel wat kansen. Morgen en Wild op de scratch wedstrijd bij de vrouwen. Dus er liggen links en rechts nog wel wat kansen. Maar dit, dit was wel een mogelijkheid ja. om een medaille te winnen. Trouwens over medailles... Gesproken, uh, die Ierse winnaar Martin Irvine, die schrijft historie. Uh, want het was het eerste Ierse goud op de wielenbaan. En dat doet hij een uurtje nadat hij eigenlijk al historie had geschreven. door het eerste Ierse zilver ooit uh, te behalen. Want een uur voor die scratch-wedstrijd reed hij de finale uh, op de individuele achtervolging. Werd hij wel naar huis gereden door de Australiër Michael Hepburn. Hij spaarde ze wel Maar vast voor waarschijnlijk heeft hij zich ook wel een beetje gespaard. Want ja, we zou hem daarna op de deelnemerslijst ook staan van die scratch. Maar dat is toch wel opvallend. Zie je niet vaak dat uh, iemand op uh, op één avond op twee onderdelen uitkomt... en dan ook nog eens zo goed presteert met zilver en goud. Ja, wat zegt dat dan eigenlijk? Zegt het iets over die man of over uh, de scratch... dat het dan misschien nou... als je goed timed dat het toch nog wel meevalt met hoeveel energie dat kost. Ja, nou, hij heeft dus goed getimed. Uh, uh, het kan ook niet zeggen dat het slecht bezet was. Want als ik verder kijk naar wat namen links en rechts... dan deden er ook wel wat renners mee... die bijvoorbeeld ook op de weg op een aardig hoog niveau uh, acteren. Dus dat was, uh, was ook niet onderbezet. Nou ja, had uh, blijkbaar gewoon een hele goede dag. En ik denk dat hij echt wel in die finale achtervolging... tegen de topfavoriet en titelverdediger Hepburn... zich een beetje heeft ingehouden. En de kwalificatie uh, verloor hij al met twee seconden. Dus dan weet je al wel een beetje hoe de, de vlag uh, erbij hangt. Uh, dus ik denk dat... Kijk, hij was sowieso zilver van zeker. In die uh, zeker van zilver. Als je in de finale staat, dan, kun je, dan heb je dat sowieso binnen. Dus ik denk dat hij die, die finale achtervolging... een beetje met het oog op die scratch race heeft, heeft gereden. Hoe ging het met de Nederlandse inbreng op die individuele achtervolging? Ja, Jenning Huizenga kwam een halve seconde tekort voor de finale om brons. wordt vijfde, maar is de afgelopen dagen een beetje ziek geweest... liet hij na afloop van de kwalificaties weten. heeft veel op bed gelegen. Dus dan valt hij vijfde plaats wellicht nog bij En debutant Dion Beukenboom eindigde op de achttiende plaats. Dat was dan dat onderdeel, nog meer Nederland? Anders? Vandaag niet, nee, morgen weer. Veld en Wild noemde ik al, dus Omnium en Scratch. En op de Keirin gaan we kijken naar twee jonge talenten, Bugli en Haak. Uh, geen Teun Mulder dus op de Keirin, die op dat onderdeel nog Olympisch uh, brons veroverde in Londen. Uh, nu mogen de talenten het laten zien. Ja, wat vind je van het uh, toernooi na twee dagen? Want het is natuurlijk, ja, het is een beetje mosterd de, uh, de het Olympisch, Spelen. Het is na Olympisch, precies, maar dat zie je ook aan alles. Uh, zijn Sommigen zijn nog doorgegaan na de Spelen. Veel grote namen uh, zijn afgehaakt uh, of hebben een sabbatical... zoals Chris Hoy, de grote sprinter uit Groot-Brittannië. En dan zie je veel uh, jonge talenten, jongens van 18, 19, 20 jaar... en meiden van die leeftijd, zie je daarvoor in de plaats komen. En uh, ja, het is nu zaak, ook voor Nederland, om aan te haken. Dus wat dat betreft vind ik het wel een goede keuze... dat René Wolff de bondscoach heeft gezegd... Uh, Bugli en Haak hebben in de wereldbekers al wat leuke dingen laten zien op die keirin. Dus hij geeft ze nu ook een kans op het WK. Uh, ja, daar draait het toch om, om de komende... Om de toekomst, om de komende Olympiade. Ja, Sebastian Timmerman, dankjewel. Uh, Doobie Brothers met Long Train Running. Het is 12 minuten voor 9. Om 5 minuten over 9 begint Ajax aan de uitwedstrijd in de Europa League. In de 16e finales van de Europa League om precies te zijn tegen Steel Boekarest. Voor ons zijn daar Bas Tichler en Andy Houtkamp. Uh, Heerlijke goede avond. Is de uh, publieke belangstelling daar zoals in de Europa League? Of zit het vol vanavond? Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Uh, er kunnen 55.000 in. Like that, uh... Uh, uh, eerst maar eens zeggen, Nationaal Arena. Prachtig stadion, Oranje. En Bas hebben hier vorig jaar nog uh, gevoetbald en uh, verslag gegeven. Echt een schitterend uh, stadion met een dramatische grasblad. Maar daar zullen we het later over mm. hebben. Er wordt verwacht dat er zo'n 40.000 mensen zullen komen. Dus dat is niet slecht. Nou, dat valt nog mee inderdaad. Uh, en en die, uh, de opstelling van Ajax, is die hetzelfde als um, in de heenwedstrijd? Bijna. Uh, iets meer zekerheid op het middenveld met Christian Palsen. Die speelt in plaats van Schöne. Maar als je kijkt naar de opstelling dus. Laten we maar even doornemen. Keeper natuurlijk het Vermeer. Rechtsachterin achterin uh, Van Rijn. En Wereld centraal. Dat waren de doelpuntenmakers van uh, twee weken geleden. Of van voor... vorige week ja. Uh, Zander en Blind. En dan het middenveld met uh, de Jong Palsen en Eriksen. En voorin Cuenca aan de rechterkant, Fischer aan de linkerkant. En Sigtorsson is dus de diepe spits. En daar moet Ajax er maar mee doen. Die 2-0 voorsprong, ik zei het al, met al de wereld in Van Rijn. Moet toch uh, vastgehouden kunnen worden. En Bas, de tegenstander, de thuisvloeg, Tejala. Hebben die zich aangepast na die 2-0-nederlaag? Nee, eigenlijk niet. Ze hebben wel wat verschuivingen gedaan, maar dat is noodgedwongen. De achterhoede blijft hetzelfde, de doelman is hetzelfde. Het middenveld is anders omdat twee steunpilaren daar, Pintilli en Borciano, de aanvoerder zijn geschorst. Pintilli kreeg in Amsterdam rood, Borciano geel, maar die had hij al, dus die was automatisch geschorst. Dus daar komen wat andere namen in het elftal. Tanase, dat is een belangrijke speler, geldt als een van de... Beste spelers van Roemenië komt terug, die was vorige week geschorst, die kan dus nu wel weer spelen. Brusselsco blijft daar staan en Prepelicia komt nu in het elftal voor wat het waard is en dat zal weinig mensen wat zeggen denk ik. En voorin is de spits gewijzigd, daar was men eigenlijk niet heel tevreden al een tijdje over. Uh, Nicolic, de voorzitter die zich met alles bemoeit hier, probeert eigenlijk al een tijdje de heer Tatu te promoten. Nou, dat heeft succes gehad, want uh, hij staat er nu in, een Portugees van 25 jaar oud, in de punt van de avond. Nou is de uitgangspositie prachtig hè. 2-0 uh, thuisoverwinning betekent als je hier één doelpunt maakt dan moeten de Roemenen de vier maken. Maar schuilt daar ook een gevaar een wedstrijd ingaan met zo'n mooie voorsprong? Ja, nou, ik denk niet dat op dit niveau uh, wat dat betreft er gevaar uh, dreigt. Ik denk dat de eerste 15, 20 minuten, minuten belangrijk zijn. Stilowa zal uh, zeker proberen om snel te scoren. En mocht dat na een kwartier, 20 minuten niet lukken... Ja, dan zullen ze toch iets meer risico gaan nemen. En dan komt er ruimte voor Ajax. Dus Ajax zal uh, echt even rustig aan moeten beginnen. Even de kat uit de boom kijken. En ik denk niet dat, uh, dat er van onderschatting sprake is. Want uh, ja, daar is het gewoon een moment niet voor. Je zit bij de laatste 32. Als je wint, dan ga je naar de laatste 6. En mogelijk over twee weken overigens zal tegen uh, of Chelsea of Sparta-Praag. Nou ja, Chelsea heeft in Praag gewonnen met 1-0. Dus de kans dat Chelsea dan de volgende tegenstander wordt is ook heel groot. Nee, ik denk dat de onderschatting bijvoorbeeld er absoluut geen sprake is. Nou, als ik daar nog wat over mag zeggen, want uh, we hebben natuurlijk vorige week wel gezien... dat die Romeinen echt wel kunnen voetballen, want Ajax wint terecht hoor. Maar als het in plaats van 2-0, 2-1 wordt, dan kan je niet zoveel zeggen eigenlijk. En dan ziet de wereld er wel wat anders uit. Uh, het feit dat ze hier nog steeds in de winterstop zitten, die al heel lang duurt... En toch zo aardig voor de dag komen. Dat geeft wel aan dat er veel voetbal in het elftal zit. Zoals we dat door de jaren heen ook wel van de Roemenen gewend zijn. Technisch vaak goede ploegen. Dat is met dit elftal ook absoluut zo. En Ajax is daar ook vanavond met een onwaarschijnlijk veilige tweede 0 voorsprong echt nog lang niet vanaf. Ja, want jullie hebben nu die wedstrijd van vorige week dus als uh, referentiekader. Want het zal altijd een beetje afwachten bij ploegen als Astriyawa hoe die dan voor de dag komen. Als je ze weer een tijdje niet gezien hebt. Um, hoe goed was die overwinning van Ajax? Nou, de overwinning is goed, omdat je de nul houdt en twee goals maakt. Dus dat is een Europees een, een, een, een, bijna perfecte uitslag. Maar Aartje is al een aantal keren dat over de naam gekomen. Omdat, wat ik zo even zei, de Romeinen echt goede kans hebben gekregen. Ja, het, het is wel een elftal dat ook in een uitwedstrijd durft om de tegenstander onder druk te zetten. Die speelde toen met echt twee spitsen. Wil de Ajax over het hele veld opjagen. Nou, dat moet je maar durven. En dan kan die Tarnase die kan daar een belangrijke rol in spelen. Speelt ook het nationale team. En die is nu dus terug. En dat wordt een uh, belangrijk en gevaarlijk feentje. Nog een minuut of twaalf, dan gaat het daar beginnen. We horen jullie zometeen terug. Andy en die oudkamp en Bastiglen. Laten we zeggen dat ze niet echt van de depressieve muziek zijn. Will and the People met Holiday. In ons matchcenter worden alle wedstrijden van vanavond bijgehouden... in de Europa League door Frank Wielaert. Frank, ja, we zijn al bijna halverwege deze speelronde. Misschien wel helemaal zelfs, want zeven uur wedstrijden... en zelfs nog één wedstrijd wat eerder... Heb jij verrassende uitslagen, behalve dan die van de uitschakeling van de bekerhouder? Want die wisten we al. Even kijken hoor, echt verrassende uitslagen. Nou ja, er zaten niet zo heel gek veel verrass verrassingen meer in. Bijvoorbeeld Genk, als dat zou winnen van Stuttgart. Als het door zou gaan, zou dat een verrassing zijn geweest. Dat letico natuurlijk uitgeschakeld, maar dat is niet gelukt in België. De nummer 12 van Duitsland, Stuttgart, met 2-0 te sterk... voor de mannen van Mario Been, waar Plet gewoon weer in de... Punt van de aanval stond. Maar ja, uh, na de 1-1 in Duitsland, dat was natuurlijk al een prachtige uitslag. 2-0 thuis verliezen, en daarmee is het uh, Europe Cup avontuur voor Genk op dit moment uh, voorbij. En ook het uh, Europa Cup avontuur voor Luc de Jong, de spits van Borussia münchen Gladbach Die uh, sensationele 3-3 wedstrijd in uh, Duitsland hebben ze geen goed vervolg kunnen geven in Rome. Tegen Lazio met 2-0 verloren. Dat betekent dat Lazio door is naar de volgende ronde. Razend spannend was een nog Olympique Lyon tegen Tottenham Hotspur. Dat was uh, uh, 2-1 geworden voor Tottenham in Engeland. En die uitgoal, dat uh, werd bijna nog uh, beslissend voor Olympique Lyon... want dat kwam met 1-0 voor. In de blessuretijd een afstandsschot van 30 meter van Dembele... waarvan je afvraagt hoe kan hij erin, maar het was... Keihard schot. En Dembele maakt 1-1. Tottenham hotspur, dus door naar de volgende ronde. Inter, thuis al gewonnen met 2-0. Van Kloes en in, Roem in Roemenië. Geen kind gehad aan Kloes. Ja, anderhalve kans tegen. En verder met 3-0 gewonnen. Geen probleem. Twee goals van de Colombiaan Guarin. Uh, om te beginnen voor uh, Inter. En Newcastle United met Anita op de bank. En natuurlijk Krul op doel. Daar uh, was het 0-0 geworden in Engeland. Dus was het uh, penibel tegen metalist Kharkov En uh, daar uiteindelijk een penalty voor Newcastle United zorgt voor 1-0. En twee cruciale reddingen in de slotfase van Krul... zorgt ervoor dat Newcastle United ook doorgaat naar uh, de achtste finales. En een uh, nou ja, niet zozeer spectaculaire wedstrijd... maar wel bijzonder als je kijkt uh, naar het verloop... De Dniepro-Petrovsk de tegen Basel. In uh, Basel was het 2-0 geworden voor uh, Basel. En nu uiteindelijk bij uh, Dniepro werd het uh, eerst een uh, 1-0 voor Dniepro-Petrovsk. Met een rode kaart voor uh, Basel. En vervolgens een rode kaart uh, voor uh, Basel. En een 1-1. En dat betekent dat Basel uiteindelijk ook door is daar in de, deze uh, ronde van uh, de. Uh, Europa League. Eén wedstrijd hebben we al vaststaan voor de achtste finales. Alle andere weten we nog niet zeker. Maar Tottenham Hotspur tegen Inter, dat lijkt me een heel fraai affiche om mee te beginnen. Nou, zeker weten. Acht wedstrijden nog te gaan. Die beginnen zometeen om vijf over negen. En wij zijn live bijna helemaal rechtstreeks bij Stelboekarest Boekarest tegen Ajax. Graag tot zo. En